Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De storing bij WhatsApp is verholpen. Vanochtend was het een paar uur lang niet mogelijk om berichten te sturen en te ontvangen. De storing was wereldwijd. Wat de oorzaak was, is nog niet bekend. De kortzittende Britse premier biedt vandaag officieel haar ontslag aan. Liz Truss is rond deze tijd bij koning Charles op Buckingham Palace. Even daarvoor gaf ze een afscheidsspeech bij Downing Street. Truss hoopt dat de nieuwe Britse premier, Sunak, Oekraïne blijft steunen. Nu meer dan ever moeten we must support Ukraine in hun brave strijd tegen Putin agressie. Ja, We moeten blijven om onze defensies te versterken. Dat is wat ik heb geprobeerd om te bereiken. En ik wens Rishi Sunak veel succes voor het goede van onze land. Later vandaag begint die nieuwe premier officieel.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 En rond deze tijd kun je beter niet tegen de zon inkijken. Er is een gedeeltelijke zonsverduistering aan de gang... die nu ongeveer op zijn hoogtepunt is. Doe vooral een eclipsbril op als je wil kijken, zegt de sterrenwacht in Dordrecht. Er zit speciaal uh, zonnefolie zit daarin... om je ogen te beschermen tegen schadelijke straling van die zon. Uh, dus met je blote ogen kijken of met een zonnebril op... Dat is gewoon veel te gevaarlijk, want je huid heeft bescherming... die je ogen niet heeft. Uh, dus daar moet je gewoon niet aan beginnen. Nou, over drie jaar is waarschijnlijk pas de volgende gedeeltelijke zonsverduistering... Die in Nederland te zien is. Het weer, de zon komt af en toe tevoorschijn... ...maar er trekken ook wat buien over. Graadje of 17 vandaag. Morgen op de meeste plekken droog, geregeld zon... ...en nog iets zachter, zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file te melden in Noord-Holland. Die staat op de A1, Amsterdam richting Amersfoort... ...tussen Muiden en Knoopit Muidenberg. Bijna 10 minuten vertraging en een file van 3 kilometer...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 lieve luisteraars, het is weer uh, dinsdag uh, en het is weer twaalf uur we gaan weer twee uurtjes lustroemen. en wij, dat zijn Jan aan deze kant en mijn uh, sidekickje aan de overkant onze eigen Lus. Ik ben ik weer, Ja hoor. ik was er al even mocht even met uh, grote mannen meedoen ja. dat is wel even leuk na het twee uurtjes slap gekwetst gaan we nu weer serieus doen weer Ja, we gaan wat gaan we doen? We gaan natuurlijk over lekker muziek draaien. En uh, Luus gaat wat informatie over uh, ons mooie uh, zandvoort bij elkaar zoeken. Een weerberichtje. En uh, na de muziek hebben we bij elkaar gesprokkeld. En dat uh, gaat u allemaal horen in de komende twee uurtjes. Ja, wat muziek betreft gaan we beginnen met uh, Romy Montero, een, een, een dame met een hele mooie stem en een nummer wat bekend geworden is van Zwitney uh, Houston, daar gaat zij ook zingen nu. En ja, dat doet ze ook. Uh... Even geduld, Aluus. ja. Yeah. Day I live, I want to be A day to give, the best of me I'm only one, but not alone My finest day, is yet unknown Romy Mantero. Uh, ja. Uh, een geweldige zangeres. Ik begrijp ook niet waarom deze vrouw niet uh, groter is. Uh, uh, ja, ze uh, uh, uh, treedt en dergelijke. En er staat deze CD gemaakt om het allemaal nummers van uh, weile Whitney-Houston. Um, ja. Zo mooi. Heel mooi, heel mooi. Uh, Luus, we gaan vanmiddag wat leuke dingen bij elkaar zoeken voor onze luisteraars. Hè. Het is, uh, we gaan door richting november eigenlijk. En als we zo naar buiten kijken, dan. Uh, Lijkt ik, nou, het, nou, nou, nou, nou. het lijkt me wel wat eerder in het jaar. Zo. Eh, het lijkt wel zoiets van augustus. Ja. Zo, zo. Maar goed, de feestdagen zitten weer er aan te komen. En uh, we gaan hopen dat het allemaal gezelliger wordt. En uh, eindelijk weer een keertje geen corona en alle regels eromheen. Daar gaan we in ieder geval vanuit. Uh, niet te vroeg juichen. Niet te vroeg juichen, dat ben ik met je eens. En, maar we gaan er vanuit dat het weer mooier uh, mooi gaat worden. En uh, wat ook mooi is, dat is uh, je naam. Ik denk, uh, best doen. Kresbroek, afkomstig uit Utrecht en uh, daar ook uh, actief in de politiek. En, uh, dat is een oud nummer van hem. Ja, dat is uh, heel erg mooi. Zelfs je naam beetje. is mooi. Ja, ja, zeker. En, uh, wel een markante man, trouwens hoor. En, ja, dat is een en, uh, heel apart. Uh, hij heeft nu weer een claim ingediend bij uh, de firma Polcom. Oh, uh, omdat, uh, oh ja, een stijl. Ja, dat, dat, dat ging over het Sinterklaasvolde geloof ik of zo. O, oh, daar weer mee. Ja, dat komt ja. er ook weer allemaal aan. Maar goed. Luus, ik ga even kijken. Ik heb hier op 27 oktober... is er een uh, informatieavond over de plannen... voor de watertoren. De plannen voor de watertoren... zijn weer een uh, stuk concreter geworden. Wilt u weten hoe de watertoren... er straks uit komt te zien... Uh, en hoe zit dat met de groen en parkeren in de buurt? Ik ga even de luidspreker wat uh, zachter zetten, want die irriteert me een beetje hier. Uh, dat is even kijken hoor. Is een definitief programma is er, uh, een definitief ontwerp gemaakt voor de Watertoren. En dat is uh, een informatieavond op 27 oktober. En het uh, de definitief ontwerp is er dus nu. En daar heeft de Watertoren, Zandvoort, CV de afgelopen tijd gewerkt in samenspraak met de gemeente, de commissie, welstand en monumenten en betrokken adviseurs. Op de informatieavond krijgt u een presentatie over hoe het ontwerp eruit ziet. Uh, ook hoort u meer over hoe het nu verder gaat. En na afloop kunt u vragen stellen aan het projectteam en de gemeente. Dat gebeurt in kleine groepen per thema, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt te reageren. De informatieavond die is van 8 tot half 10 in het Theater de Krocht. Op de Grote Krocht al hier. En de zaal is vanaf half acht open. En wilt u erbij zijn, meld u dan eventjes vooraf op de info... het uh, Watertoren.nl uh, Ja, toch erg belangrijk. Want het is weer een, een hele verandering in ons dorp. Ja, ik en aangekomen. ik heb hier een soort van maquette. Ja. Zo'n voorbeeld hoe die eruit gaat uh, zien. En... Uh, ik vind het er wel heel erg leuk uitzien. Trouwens, het hele plein wordt daar opgeknapt. Zijn ze druk mee bezig. Het is nu nog wel een puinhoop, Maar volgens mij wordt het echt heel leuk daar. Als het, uh, ja, het is een ander gezicht en, in ieder geval natuurlijk. En het is zeker leuk dat de watertoren daarin meegenomen wordt. Ja. Dat die toch wel blijft. En uh, ja, het geeft weer de mogelijkheid dat woningbouwers... zal niet de goedkope woningbouw zijn. Maar het is wel weer een beetje... Nee, goedkoop is het niet. Goedkoop is het niet. Nee. Nee. Oké, okay, we gaan verder met uh, deze meneer. Robbie Williams en de Angels.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 Naar Engels, Robbie Williams was dit. Ja, uh, Jan, jij had het net over uh, dat alles weer mag en dat alles weer ja, goed ja. gaat. En dat, we, ja. dat uh, de corona onder controle is. Maar uh, toch wil het, uh, het huisartsencentrum Zandvoort uh, aanstaan uh, woensdag 26 oktober... Uh, mensen weer gaan vaccineren tegen griep. Ja. En een uh, groot aantal mensen zullen ook de, de, gevaccineerd worden. En uh, ze adviseren dan ook uh, tegen de uh, gevaccineerd worden, tegen de pneumokokken. Ja, dat klopt. En niemand minder dan onze wethouder uh, Lars Carré. Gaat ze meehelpen bij ja, het zetten geluk. van die. Uh, geluk. Maar hij heeft een Lekker. medische achtergrond dat ik begrepen. Ja, want uh, uh, voor zijn wethouderschap was hij namelijk verpleegkundige bij de Poed hulp in het Spanig gasthuis. Ja. Dus hij heeft uh, in ieder geval bevoegdheid om uh, mensen te vaccineren. Uh, en heeft zodoende ook zijn hulp aangeboden toen hij hoorde van deze prikactie, Dan verleert hij het dus niet. Mocht nee. Het uh, ja, een leuk initiatief trouwens. Ooit hè? nog eens een keer zover komen. Ja, zeker. Nou, Ik vind het een uh, leuk initiatief. Uh, ja, het is in de Korverhal... Uh, parkeerruimte is daar wel beperkt. Dus uh, ze vragen daarom om niet met de auto te komen. Kom op de fiets of lopend. Nou, ik ben zelf een van die mensen die naar de andere kant, naar de van de noord, moeten naar de huisarts. Want uh, wij gaan op ons eigen huisarts, Nienke van Bergen, moeten wij de prikken gaan halen. Dus niet alles is collectief daar. Oh, oké. Okay. Nee, het is een beetje verspreid in ieder geval. Oh, oké. Okay. Dus... Uh... Nou, ik denk, ik meld het er maar bij voor het geval je met de auto daar naartoe gaat. Nou, uh, er zeker. is geen plekje. Geen probleem. Dankjewel voor deze info, uh, Luce. Graag gedaan. Uh, ik zat nee, te nee, kijken nee. naar de Grand Prix in Amerika. En wie zie ik daar tussen in de pit staan? Ed Sheeran, Ja, niet te geloven. Ja, die zag ik ook. Zag ik wel, ja. ja, ja, ja Hij ah, is hier ja, ja, ja. ook. Zeg er is nog een. Zag er nog een. Maar die kan niet zingen. Nee, nee oké. Okay. <laughs> Every time you come around, you know I can't say no. And the sun goes down, I let you take control attention mm -hmm. My bad habits lead to white ice Een, een lekker nummer, hè? Heerlijk. Heerlijk. Lekker swingel. Dus, er uh, komen we weer wat CD's uitgekomen nou, we deze week. Ik zag ook dat uh, George Michael is ook één uitgekomen. En dat is een oude nummersnaam die, uh, die live... De, die nou, was nog op de plank blijven liggen. Ja, ik denk, nou, het is, het is allemaal live versies, zijn het. Oké. Okay. En, uh, nou, ik heb één meegenomen. Dus uh, One More Try... Michael was dit. One more try in the life uh, uitvoering lekker nummer. Ja, zeker. Het was ook een wereld, Ja, maar. Maar net als al die andere grote. Ja. Moet je er uh, even hopen, we krijgen weer visite. Ook oh, krijgen we visite? Oh, wat gezellig. Dat zijn die cool met de profities. Oh, ja, langs. Altijd leuk. Nou, dan zetten we het. Visite, visite, een vol. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht En ook de twee deze met zeven Chinezen Dat was in mijn droom, hem een dromen van acht. De suite, de suite zat vol met visite Kistel kwam met Kuifje Wie had dat gedaan? En kermis. De kikker met die bikken, dat was in mijn draak. Alleen die koel. een uh, dame die uh, heel wat jaartjes geleden voor ons meedeed met het Songfestival, met de troubadour, en daarna nog wat uh, mooie muziek gemaakt heeft. En uh, lekker even, om dat even te horen, zo'n sprongetje terug in de tijd. Ja, ja toch? Goed zo, hoor, we zijn in najaar beland... en is het hoog tijd voor de Vrienden van de Zuidduinen om... in samenwerking met Waternet onderhoud te plegen in de de Zuidduinen. En dat gaan we doen op zaterdag 5 november... De jaarlijkse Nationale Natuurwerkdag en iedereen is welkom om mee te helpen. We gaan naast de ongewenste exoten ook opkomende populieren en esdoorns weghalen. En natuurlijk het zwerfafval opruimen dat toch altijd per ongeluk wordt achtergelaten, Waarbij per ongeluk tussen haakjes. Dat vertelt Roy ten Wolde namens de stichting Vrienden van de Zuidduinen. En iedereen ook met honden is van harte welkom om mee te helpen. In het bijzonder alle gebruikers en wandelaars die vaak in dat mooie stukje duin vertoeven. En daar is het mooi is het wel, daar natuurlijk. De groep vrijwilligers die verzamelt zich om kwart voor tien bij het Zwanenmeertje aan de Frans Zwaanstraat. En daar staat net als voorgaande jaren een schafgeet van Waternet als centraal punt. Waternet zorgt ook voor voldoende gereedschappen en werkhandschoenen. En deelnemers worden geadviseerd om geschikte werkkleding en stevige schoenen aan te trekken. Nadat het van tien tot uh, ongeveer één uur zal worden gewerkt aan het duin, wordt het daar afgesloten met een kopje koffie. Een kopje soep, thee en wat lekkers. Oh, wat lekker allemaal zeg. En je bent er lekker buiten ook natuurlijk. Meld je ja, snel aan via de... Een kopje soep, trek maar aan. Heerlijk toch? Uh, meld je snel aan als je mee wilt doen via www.natuurwerkdag.nl De deelname is gratis, ervaring is niet nodig... maar wel heel veel enthousiasme. Nou, dat is toch leuk om het eventjes tussendoor te gooien... He, voor onze luisteraars, ja toch? Ja, zeker. Okay. Another yellow moon Has punched a hole in the nighttime mist I climb to the window and down to the street I'm shining like a new dime. The downtown trains are full Full of all them Brooklyn girls They try so hard to break out of their little at like They have nothing that'll ever capture your heart they're just thorns without the rules be careful i've been in the dark Train van Ross Stewart, de man als je die ziet optreden... waarvan je dan gaat afvragen, wordt in een ouder. Ja. Het is ongelooflijk. Ja, het, het blijft gewoon. dus het is hetzelfde Heerlijk. als met Tom Jones. En met muziek, ja, ik heb een lekkere muziek. Heerlijk. Jij hebt een mededeling. Ja, ik heb een uh, mededeling. Op uh, 1 november wordt weer de, de lichtjesavond op de begraafplaats uh, uh, gerealiseerd. En uh, iedereen is daarbij van harte welkom... Op uh, dinsdagavond, uh, om, hoe laat begint het? Om 7 uur tot uh, half 9. Uh, op de begraafplaats Noord-Duintes-Zandvoort, Tonnenstraat 67. De lichtjesavond wordt voor de zesde keer alweer georganiseerd met als doel om iedereen de mogelijkheid te bieden... om ook in de donkere dagen aan het eind van het jaar zijn dierbaren te gedenken. Een warm ontvangst op de begraafplaats kan hierbij helpen... om een lichtpuntje voor iedereen te zijn. Rond half acht wordt het klokje geluid om aan te geven... dat er een officieel moment is bij de notenboom. De namen zullen worden genoemd van diegenen die het afgelopen jaar tot en met 31 oktober 2020 bedoelen ze daarmee, op de begraafplaats zijn begraven. In een asuren zijn bijgezet of zijn verstrooid. Tevens worden de namen genoemd van degene... waarvan afscheid is genomen in het rouwcentrum... of in de aula van de begraafplaats. Vrijwilligers plaatsen voor hen een kaars op het plateau... bij de notenboom. Om uw geliefde te gedenken die elders begraven of gecremeerd zijn... is ook dit jaar een speciale gedenkplek uh, gecreëerd... De lichtjesavond is mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers en wordt u aangeboden door de gemeente Zandvoort. De begraafplaatscommissie en het uitvaartzorgcentrum Zandvoort. De organisatie verzoekt u om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar de begraafplaats te komen. Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik met, ook. Elk jaar weer. En, ja. het is, uh, en het wordt ook druk bezocht. Het wordt heel druk bezocht ja. en een leuk moment voor die mensen die nog even stil willen staan bij de verloren en hun... Uh,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 So what? Michelle's. Ja, vind ik Michelle zeker wel dus, uh. Nou, ik ben uh, toevallig uh, bij een concert vandaag geweest in Caprera. Ja. En uh, wat is die vrouw uh, Eén explosie op het podium. Ja, beweeglijk goed, leuk, ja. Goed, dus er he? staat geen seconde stil. Ja. En, uh, ze betrekt, het was ook bij hem, een vreselijk leuk concert. Ja. Heerlijk. Dan heb jij weer algemeen maar Heb ik weer algemeen. Ja. Uh, Rob, daarvoor heet je Boudwenne Groot. Oh, en ik vind deze zo mooi. Ik vind hem zo mooi. Jouw armen liefste zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken...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 je hebt je in het geheim aan mij geschonken, maar het is toch wel beneden alle pijl. Ja, het komt misschien door de leeftijd, maar ik blijf het zo mooi noemen vinden van onze eigen Bouw de Groot, het is ook een mooi nummer, het is zo'n mooi nummer, en uh, ja begint uit de periode natuurlijk van zeg, maar eigenlijk de, de, de protest, songs een beetje hè? de tijd van Armand die we hadden ja. en Boud de Groot, de protest songs. ja heerlijk was dat mooie tijden lang geleden Misschien niet uh, een beetje de hippie tijd ook. Ja, juist ja, een beetje. Die ja, tijd vrouwen, was wel ja, ja, hartstikke mooi. Heerlijk om het even te horen. We hebben ook een artiest van de dag meegenomen vandaag, zeg ik net tegen uh, Luce. En uh, heb jij de gegevens al gevonden? Ik heb er uh, even opgezocht, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja. nou begin maar. Dus uh, Zal ik nummer even vasthouden? Ze, ja, uh, ze heette eigenlijk uh, Hel Helen uh, Maxine Reddy. En ze komt uit uh, Melbourne. Ze is de Australische zangeres. En ze wordt vaak aangeduid als de Queen of. Pops van de jaren 70. Ze had uh, internationaal succes, vooral in de Verenigde Staten, waar zij met uh, 15 singles in de top 40 van de Billboard Hot 100 stond. En zes van die uh, 15 nummers kwamen in de top 10, en drie ervan bereikten nummer 1 notering. I Am a Woman in 1972 stond ze maar liefst 22 weken in de Hot 100. Delta Dawn. In 1973 zelfs 20 weken en Angie Baby in 1974, 17 weken. Maar haar versie van I Don't Know How to Love Him uit 1971. En wie kent hem niet? Uit de rock opera Jesus Christ Superstar, wat echt een superhit was. Stond ook, in, uh, ook 22 weken in de Hot 100. Reddy was de eerste artiest die de American Music Award voor favoriete pop rock woman won. Ook was ze de eerste Australische die een Grammy Award won met haar nummer I'm a Woman. Uh, ook in Nederland was Reddy natuurlijk zeer populair. In 1981 trad ze op in het programma van Mies Bouwman. In het programma Mies. Helen Reddy had een eigen tv-programma op een Amerikaans netwerk... dat in meer dan 40 landen werd uitgezonden. En in 2002 nam ze afscheid en begon ze in praktijk als klinisch hypnotherapeut. Nou, dat is bijna dat he, ja, ja, vanzelfsprekend. Ja. Ja. Uh, Reddy ging in 2015 verhuizen naar Motion uh, Pictures in Television Country House... In Hospital in Woedland Heels vanwege lichte dementie. En ze overleed daar op 29 september 2020. Op 78-jarige leeftijd. Maar ze heeft wel hele mooie nummers voor ons achtergelaten. Je hebt er twee meegenomen. En uh, zoals ze achter elkaar draaien? Um, dat is misschien wel leuk. Ja, is dat misschien wel leuk, ja. Okay. En de eerste is... I don't know. How to love you. Ja, hebben we twee nummers van onze artiest van de dag. Een lekkere muziek is dat toch eigenlijk. Dus we gaan op het eind met de eerste uur weer En dan doen we maar een stukje met deze.